3 uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. VN-chef Ban Ki-moon bezoekt Auschwitz volgende week. Hij is de eerste secretaris-generaal van de Verenigde Naties... die het voormalig concentratiekamp bezoekt. Het bezoek is een eerbetoon aan de slachtoffers van de Holocaust. Daarnaast wil Ban aandacht vestigen op het streven van de VN... naar tolerantie en vrede en op het belang om genocide te voorkomen. Ban bezoekt het kamp maandag en daarna gaat hij naar de Baltische Staten... en naar een klimaatconferentie in Warschau.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 De politie heeft na de uitzending van Opsporing verzocht 20 tips gekregen over het heulmeisje. Dat in oktober 1976 dood werd gevonden op een parkeerplaats, de heul, langs de A12 bij Maarsbergen. De zaak werd nooit opgelost. Het is ook nog steeds niet bekend wie het meisje was. Bij de 20 tips van gisteravond zat ook de naam van een mogelijke verdachte. Die moet inmiddels in de 70 zijn. Ook is de naam van een vermist Duits meisje genoemd. De politie gaat alle tips onderzoeken. Bij Christie's in New York is een schilderij geveild voor de hoogste prijs ooit. Het drieluik Three Studies of Lucian Freud van Francis Bacon bracht 106 miljoen euro op. De Britse schilder Bacon maakte de drie portretten van zijn collega schilder en vriend Freud in 1969. Van tevoren was geschat dat het werk zo'n 90 miljoen dollar zou opleveren. Christie's heeft niet bekendgemaakt wie de nieuwe eigenaar is. En dan het weer. Vannacht klaart het verderop. Hier en daar is er vorst aan de grond. Op sommige plaatsen kan ook mist ontstaan. En morgen schijnt de zon geregeld. Morgenmiddag wordt het dan 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Diederik van Zessen. Welkom terug. En Bas Redeker. Goeienacht. U luistert naar nog steeds wakker van de Omroep WNL. Zometeen meer muziek van Erwin Nijhoff. En hebben we het over het Nederlands kampioenschap fietsen. Maar eerst uh, gaan wij het hebben over een... Uh, ja, over mijn... smartlappen, man. Ja, Burgemeester Harleid die gaat in januari Utrecht verlaten. Maar mag komend weekend toch nog even het hoogtepunt van zijn bewind in de Domstad vieren. Hij mocht vandaag namelijk de Smartlappen Amsketting in ontvangst nemen. Ja, en, want komend weekend is het weer Smartlappen Festival in Utrecht... en dat roept bij ons de vraag op wat die muziek toch zo populair maakt. Emiel Hartkamp is al enkele decennia producent... en een veteraan van het vak met meer dan 1500 liedjes op zijn naam. Hij is dus met recht een autoriteit op het gebied van smartlappen. Emiel, goedenacht. Goedenacht, heren. Ja, nou, zeg het maar, Emiel. Wat is de charme van de Smartlap? Nou, de charme, dat is dat het uh, tot op je bot en je ziel raakt. Het ligt zo dicht bij je, bij je eigen ik en uh, dat wat er om je heen gebeurt, dat, het, uh, dat je er niet omheen kan, dat, het, uh, dat, dat je ervan gaat houden. En ik denk, dan, dan maakt het niet uit of het met een accordeon met de goede tekst is of met de, de muzieksoort die eromheen doet. Maar, maar het raakt je gewoon tot op het bot. Ja, maar wat maakt een, een, een echt goede smartlapper nou, nou zo uitzonderlijk goed vaak? Nou, dat, dat is de, de goede kretologie. Waarbij je zelf in kan schatten dat het, dat het jou kan betreffen. Dat het een, een, een verhaal is. wat, wat uit het leven gegeven is. We hebben een smartlap en een levenslied. En er wordt zo vaak over gesproken: dit is een smartlap en een levenslied. Ik denk dat het klanken uit het leven zijn. Ik denk dat dat, dat, dat het beste uh, verwoordt. En dat, dat zijn verhalen die jou die zelf meemaakt. En dat kan uh, in de totale breedte van, van, van, van het leven kan dat gaan. Ik hoorde laatst uh, Frans Bouwer hier op radio 1 bij uh, BNN Today zeggen. Dat een smartlab inderdaad overal over kon gaan. En toen gaf hij als voorbeeld Mexico. Want dat ging tenslotte over een land. En dat had toch helemaal niks te maken met wat wij dachten dat een smartlab was. Kun je daarin vinden? Ja, ik, ik, ik vind Mexico niet echt een smartlab, nee. Nee, dat is een levenslied. Of ook ja, niet? Ja, een beetje MOR. Uh, om het even, even nog moeilijker te maken. Nou, uh, nee, vertel ons. We hebben alle tijd, hoor. Het is dus vier over drie. Dus leg ons vooral uit wat het verschil tussen de drie genres is. Uh, uh, nou, ik, ik, ik denk inderdaad dat het een... een, een, een, een uh, Mexico zou je misschien wel een Slaken kunnen noemen. En een Slaken, dat is net iets anders dan Smart Lab het leven, levenslied. En ik, ik vind het niet een Smart Lab dat, dat uh, ik weet, weet je hoe de Smart Lab ontstaan is? Dat zijn doeken. Waar vroeger uh, in, in de dorpskernen, in de, dorpskerne, de stadskernen... Mm -hmm. daar, daar werden teksten op geschreven en, in, in, en, en daar werd op meegezongen. En dat waren vaak uh, de, uh, de, uh, teksten met gedichten en rijmwoorden... waardoor het publiek mee kon zingen... En dan ging het echt niet over Mexico. dan waren het echt dingen uit het leven. En dat, dat, dat, die doek, dat was de smart lab. Kortom, iedereen kan tegenwoordig volkszanger zijn, hè? Uh, een ja. kleine YouTube-zoektocht ja. die levert uh, honderden, duizenden hits op. Dat klopt. Ik heb het idee dat jij dat geen goede ontwikkeling vindt. Nou, ik, ik, ik heb er problemen mee, uh, Luister ik zo zijn. Ik juich er toe dat iedereen zijn, zijn vertier ergens moet halen. Als mensen het leuk vinden om te zingen en... en je weet ook nooit hoe, hoe, hoe ver het kan komen in je carrière. En, uh, maar het kaf moet je wel van het koren scheiden. Dat er is een verschil tussen mensen die graag willen zingen en artiesten. Want dat is nog steeds een vak. En daar wordt wel eens uh, te makkelijk mee omgegaan. Ook de prijzen die artiesten vragen. En dan, dan, dan denk ik, jongens, het is een vak die we moeten koesteren. Het is een stukje cultuur. Dat, dat moeten we ook tot een lengte van dagen zo houden. Maar dat de smartlap nu in een verdomd hoekje uh, vaak komt, dat komt juist omdat heel veel mensen uh, ook allemaal gaan maken en een plaatje maken, een videoclip, waardoor het je af en toe op de lachvieren komt. En dan wordt het, het hele genre wordt niet meer serieus genomen. En daar wil ik nu eigenlijk iets aan veranderen. Want we hebben in de studio Erwin Nijhoff. En volgens mij zijn we het er allemaal over eens dat dat een goede zanger is. Ja, uh, stel nou dat we van Erwin een, een succesvol uh, zanger van het levenslied willen maken. En wat voor randvoorwaarden moet hij dan voldoen? Uh, dat kunnen we niet met z'n allen maken. Dat zit in, dat, uh, uh, het publiek moet van je, van je houden. Die moet, die moet, uh, je moet de gunfactor hebben. Uh, dat, dat, dat, dat is niet alleen dat ene goede liedje. Ah. Er, zijn zangers, er zijn zangers genoeg... Die, die hits hebben, maar die, die je toch op de een of andere manier niet raken. Je moet een aaibaar gehalte hebben, je moet toegankelijk kunnen zijn. Ze moeten van je klank van de stem houden, het gaat niet eens vaak hoe goed de zanger is. Het kan soms ook een bepaalde klank zijn waar het, het publiek je gaat omarmen. Maar de om... gunfactor, die heeft hij, hoor. Die gunfactor, die heeft hij. Erwin, dat ben je toch zelf met me eens? Je, <lacht> hey, je, bent, je bent buiten Dat durf ik er voor mezelf niet te zeggen. Dat, uh, nee, dat... Uh... Ja. Maar is er eigenlijk wel eens een goede smartlappenzanger uit het Oosten gekomen? Want, uh, ja, dus, de, de, de, ik kan me nog herinneren dat uh, met Pierre Kartner was een zangeres. Goed, hoe heet het nou weer? Dat is een prachtig uh, liedje. Emil, ah, weet je het? Nou, uit, uh, als ik even naar Enschede toe ga, had ik vroeger zangeres Wilma. Ja, die bedoel ik. Ja. Dat is prachtig. Een klomp, een, een klomp met een zeiltje. Kijk, ja, ja, ja, ja. dus er is hoop, Hevin, als je smartlappen zou willen zingen. Ja, dat, dat, maar weet je. Um, op een of andere rare manier uh, ligt de Smart Lab ook weer heel dicht bij de... de uh, wat dan gezien wordt als serieuze popmuziek. Dat, uh, ik bedoel, dat lied wat ik net speelde... Dat, is, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat heb ik dan zelf geschreven samen met een vriend van mij. Maar dat, dat, dat staat eigenlijk ook heel dicht bij, bij een levenslied. Of een, ja. uh, dus, weet je, op een gegeven moment die grenzen... Dat, dat, dat, iedereen doet het altijd heel, heel, heel uh, uh, over. Maar als je, als je een mooie country song uh, herleidt, heb, heb je ook een levenslied. En, en, maar, maar dat is dan tegenwoordig... de, de, de beste singer-songwriter van Nederland. Hm. Die, als hij die een country-liedje schrijft... dan wordt er in één keer heel... Uh, heel hoogdravend over gedaan. Maar ik bedoel, als je het herleidt... het ja, ligt dichter bij elkaar... dan je soms denkt... Kijk, de country muziek, dat, zijn, dat noemen ze de Tier Junkies. De tier Junkers. Jerks, en, ja. ja. En, ja en, en kijk, en dat zegt al genoeg. En ik moet je inderdaad zeggen, wat jij zegt, Dat zeg je het helemaal goed mee. Het heeft me net in welk muzikaal jasje het stopt. Maar uiteindelijk uh, ik, is het qua intentie, maak je het zelden los bij het publiek. Ja, en daar wil en daar ik dan wel... Ik, ik wil jullie niet voor de schijners schoppen, jongens. Maar ik ben wel heel erg benieuwd... Van, zit er nog, nog rek in het genre smartlapper dan? Want jullie zeggen dat de grenzen vervagen. Maar kun je dan... Ja, nou, ik ben wel dat... met Emile eens van... Uh, uh, iedereen die een microfoon kan vasthouden... en die gelijk handjes roept... Ja, dat, dat, dat is misschien <lacht> niet uh, de nieuwe André Hazes, zeg maar. Dat, uh, kijk, ik bedoel... Ik bedoel, ja... De, de, de, de, de Hazes die, die... Nou, die stopt er ook echt zo'n leven in, zeg maar. En dat, ja. dat is wel een verschil, ja. Wat denk jij daarvan? Nou, er, er, is, er zit nog er zeker veel rek in. En, en, kijk, het publiek heeft altijd behoefte aan een stukje nostalgie. Dus die oude liedjes die je altijd blijven houden, maar ze hebben ook altijd behoefte aan iets nieuws. En uh, het, het zal alleen steeds een wisseling zijn van er komt er iemand nieuws. En uh, de ene die is net ietsje groter als de ander... Maar er zal altijd muziek blijven en het gaat alleen sneller leven in een snellere tijd. Waardoor je niet misschien meer artiesten hebt die 20 of 25 jaar meegaan, maar drie of vier jaar eventjes aan de top staan. Mm -hmm. Maar het zal altijd blijven. En uh, ben jij in Utrecht te vinden, Emiel, dit weekend? Ik ben uh, dit weekend niet in Utrecht te vinden, maar dan komt de andere werkzaamheden. Ik ben er wel eens een keer geweest, maar dit weekend ben ik niet aanwezig. Maar ik ga het zeker volgen, want ik heb vele vrienden in Utrecht. En uh, uiteindelijk is uh, Marianne Weber, waar ik 18 jaar heb meegeweken, echte Utrechtse en de temming die uit Utrecht komt. En er uh, zijn heel veel mensen, die, uh, en met name Utrecht is een echte uh, ja. uh, smartlappenstad. Het is daar op zijn plek, hè. Emiel Hartkamp, producer van meer dan 1500 Liederen, dus bedankt voor je toelichting. Heel graag, jongens. Succes ermee. Hoi. Yes, tien over drie. Uh, ga jij trouwens naar het Festival Erwin? Uh, vandaag niet. Nee, nee, nee, maar ik denk dat ik eerst zelf ergens moet optreden. Dus dat, uh, ja. ja. Het is van 15 tot en met 17 november, dus dat is komend weekend. Ik moet bekennen, ik, ik voel me wel enigszins uh, aangetrokken tot het smartlappen uh, ja, fenomeen. Daar was ik al bang voor. Ja, sorry. Je langer dan vandaag. <laughs> uh, ja, als het een beetje foute zweem heeft, dan, uh, dan dweep jij er toch mee, hè? Een beetje, ja. Wat gaan we nog meer doen? Zometeen gaan we bellen over de oplossing voor Louis van Gaal. Maar eerst gaan we even met Erwin de dag doornemen. Want uh, ja, dit is de dag 12 november geweest. Ja, ja we zitten inmiddels de 13e, hebben we al aangetikt, hè? Ja, en wij zijn nog steeds wakker. En ja. we gaan ervan uit dat u dat ook heb, uh, geen oog heeft dichtgedaan nog. Dus uh, nee. laten we daar nog één keer terugkijken... op het nieuws van dinsdag 12 november 2013.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 Weet je, ik ben de laatste dagen, ik ben er totaal niet aan toegekomen. Het enige, oh nee, dat is alweer oud nieuws. Op Twitter was een of andere iemand die een betoog over Rutte... die zichzelf constant tegensprak, zeg maar. Maar goed, het is de afgelopen tijd is daar een boel over te doen geweest. Dat, de grondbeginselen van de VVD, dat dat... Nee. Uh, ik hoor wel dat je sowieso een mening hebt. En dat is het belangrijkste. Je doet het niet goed of je doet het fout. We willen alleen maar van jou weten. Gaan wij dit nieuws, gaan we dit aspect uit het nieuws... gaan we dit onthouden of gaan we dit vergeten? Okay, nou. Jij mag dat bepalen, want jij bent... Ik ben benieuwd. Gast. Jij ik ben bent benieuwd. vannacht hier, dus jij bent de baas. Oké. Okay. De samenwerkende hulporganisaties en de publieke omroep RTL en SBS... houden op maandag een inzamelingsactie voor de Filipijnen. Aanstaande maandag. Hè. Daarmee willen ze zoveel mogelijk geld ophalen... voor de slachtoffers van Orkaan Haiyan. We doen dit jaar en dit keer geen grote amusementshow... zoals te kijken dat in het verleden misschien wel van ons gewend is alle live programma's van zowel RTL als SBS als de publieke omroep, die zijn in staat om die dag met het actiecentrum te schakelen. En niet alleen die dag overdag, maar ook in de avond. Dus dit is voor ons de manier om A. heel inhoudelijk te kunnen zijn. De kijker goed te kunnen informeren over wat er in de Filipijnen allemaal speelt. En daar ook een enorm breed bereik mee te realiseren. Want dat heeft deze actie echt nodig. Nou, het was heel duidelijk uiteengezet door de voorzitter van de Nederlandse publieke omroep, Gerard Timmer. Het instituut voor beeld en geluid wordt ingericht als actiecentrum. Mensen kunnen daar, nou, van zes ochtends tot middernacht naartoe bellen om geld te doneren. Ze kunnen persoonlijk geld, cheques of inleveren. Uh, denk je dat dit soort acties helpen? Uh, ja, het helpt altijd. Ja. En hoeveel het helpt, ja, dat is altijd moeilijk te peilen. Maar uh, als je niks doet, gebeurt er zeker niks, zeg maar. Maar dan nou zijn er natuurlijk ook altijd van die uh, ja, mensen... die altijd zich inzetten voor dit soort acties. Uh, nu ook weer Dolf Jansen, Sarah Kroos. Die hebben meteen weer geroepen... wij gaan ook uh, geld van onze shows inleveren. Zou je dat ook doen? Um, ja, uiteindelijk wel. Ja, ja. En ik natuurlijk op mijn eigen manier. En dan draag ik ook mijn steentje bij en, aan goede doelen en weet ik veel. En ik, ik, ik schenk ook wel eens iets aan en doneer ook wel eens iets. Maar, dus, dus dat... Uh, ja, om, om standaard geld af te staan van mijn, van mijn garage, van mijn optredens... Dus dat... dat, dat als ik, als ik euh, bakken mijn geld zou verdienen, dan zou ik dat wel doen, ja. Ja, ja nee, ik, ik, dan zou je dus inderdaad dat doen. Maar ik las vanmiddag iemand op Twitter die zei... ja, als we nu allemaal genoeg geld overmaken... dan kunnen we voorkomen dat er zo'n vervelende avond op televisie komt. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, ja, zo kan je het ook zien. Ja, ja. Ja, ik, ik vind dat wel een hele negatieve benadering. om op persoonlijk, nee, uh, We gaan het uh, gewoon onthouden. We gaan, dit, uh, we gaan geld ophalen. We vergeten het niet, dat is duidelijk. Ja. Als het aan de PVV in Friesland ligt, komt er een Elfstedentocht op kunstijs. Volgens statenlid Otto van der Galië is het plan technisch uitvoerbaar... en moet de tocht der tochten in 2018 hoe dan ook verleden kunnen worden. Het grootste evenement wat wij kunnen hebben is de Elfstedentocht. Nou, we weten met z'n allen dat dat evenement helaas niet elk jaar plaatsvindt... maar nu alweer bijna 17 jaar geleden voor het laatst. Wij hebben een beetje navraag gedaan uh, bij technische mensen uh, en die hebben gezegd van uh, het is technisch mogelijk om een parcours van 200 kilometer langs de Friese Elsteden aan te leggen uh, met een soort kunstijs of hoe ze dat ook maar willen doen en om zodoende een uh, toch te organiseren. Ja, die deskundigen waar Van der Galie het over heeft, die komen van de TU Delft. Uh, nou, voor de PVV in Friesland is sport belangrijk en de Elfstedentocht is dan uh, natuurlijk het hoogste haalbare. Wat het grapje gaat kosten, ja, dat weten ze nog niet. Nou, wat denk jij, Erwin? Is het een idioot idee of... Uh... Ja, ik, ik kreeg het niet helemaal goed mee. Maar in ieder geval, technisch is het dus mogelijk. Elf steden ja. toch zonder dat het weer uh, koud genoeg ja, is. En, ja, ja. ja, zoals in Flevoland, dat ze een baan aanleggen. Ja, ja nou ja, goed. Ja, ik, ik, ik, vind het, het is een heel romantisch idee mm -hmm. toch? Ja, en, en op zich ook best van tradities. Het, ja, het is alleen uh, zo lullig dat onze, onze aarde opwarmt. Hè, zo langzamerhand. Dat, nou, <laughs> dat, ja, dat, dat, dat, dat we geen strenge winters meer hebben. Ja, ja. ja maar dit, dit, is, dit, gaat natuurlijk, dit, dit kan natuurlijk niet goedkoop zijn. Het is toch gewoon geld over de boogsmaat eigenlijk. Uh, ja, weet je hoe, hoe dat soort geldstromen. hoe je van, van, van dat soort investeringen weer geld kan maken? Ja, dat weet ik niet. Maar ja. misschien worden er we, wel zoveel bakken met geld dan weer. aan die hoofdsteden toch verdiend. dat het dan wel. als het zichzelf kan bedrijven. nou ja, waarom niet? Dan ja, nou, nou zeg ik voor het gemak even dat jouw. Jou, ik noem hem streekgenoot Erben Wennemars. in 2018, ook al zou die nog maar één been hebben. Dan Sterker zou die nog, een... het dorpsgenoot. dorpsgenoot. Die komen ook uit Kijk, ja. oh, dat Nou, moet je nagaan. In ja, 2018, ook al zou die één been hebben, dan zou hij niet nog die tocht tochten willen gaan, uh, gaan schaatsen ja, ja. leeft dat bij jou net zo wil jij maar... nou nee, nee ik ik heb wel uh, go, ik, ook, ik heb vroeger graag geschaatst hoor maar uh, ja nee dat, dat leeft bij mij natuurlijk stuk minder ja ik zou als artiest zou ik best een elfstedentocht willen doen maar <lacht> <lacht> dan, re, dan reis ik uh, Erben wel achterna of zo met met, met helikopter ja, dat, <lacht> dat, dat lijkt mij dan ook weer een mooi romantisch idee uh, nou zeg maar gaan we dit weten of gaan we dit vergeten uh, over hoe lang hoe, hoe lange nou, tijd een weekje zijn we het hersenspinsel dan al vergeten? Of, uh... Uh, nee, dat zijn we nog niet vergeten over een week. Nee. Nou, die gaan we wel no doen. Way, no way. Het zal je maar gebeuren als voetballer. Ochtens ga je naar de training van je club, Vitesse. En dan trek je je voetbalkleding aan. En dan wordt je verteld dat je direct moet melden... bij het grote oranje van Louis van Gaal. Voor Davy Prupper was het een grote verrassing. Maar eenmaal aangekomen in Noordwijk was hij broodnuchten. Ja, het was wel volstrekt als een verrassing. Ja... Um, yeah. Ja, ja, wat ik zei, ik zie het wel. Ja. Ben je nog een beetje overbluft eigenlijk? Joh. <laughs> um, nee, nee ik, ja, ik vind het hartstikke mooi en ik, ik zie het wel en ja. Um. Ja, we zullen zien hoe het gaat. Ja, we zullen zien. Wat was die droom? Weet je wat die thuis... is? Yes! Yes! Yes! yes! Ja, Ik wil dat vragen. Ja, heb, heb je wat met voetbal? Maar dan ga ik dus. Ja, ja. Vooruit. Ik ben ontzettend voetballiefhebber. Het ja, is toch ongelooflijk. Deze man is geselecteerd voor Oranje. Zochtens wist hij het <laughs> nog niet. Dit is dit is een jongensboek. Ik droom dit nog één keer per week. Ik kan ja, geen bal ja. raken. Ja, ja, ja. En, ja. Maar dit, dit is toch, ik vind dit, ik ben meteen geen fan meer van zo'n jongen. <laughs> ah nee, dat, ik, ik snap wel waarom hij zo reageert. Ik, ja, toch met de bij, hij probeert zichzelf met beide benen op de grond te houden. Laten we het allemaal op houden. Maar Davy Prupper, gaan we hem onthouden? Denk je dat hij meegaat naar het WK? Zeg jij maar, 16 miljoen bondscoaches, jij bent er ook een? Uh, ja, die gaat gewoon mee. Oké, okay, die vergeten we ook niet. Not Hoppatee. Verdammend. Nou zeg, we hebben echt nog nooit zo'n positieve gast gehad als het om het nieuws gaat. We onthouden van dinsdag 12 november natuurlijk dat we komende week een inzamelactie gaan doen. En dat dat natuurlijk hartstikke veel geld op gaat leveren. We onthouden ook dat de PVV een Elfstedentocht met kunstijs wil laten verrijden. En we onthouden Davy Bruppen. Yes. Nou, dan, dan uh, wil ik jou nog bij deze uh, Erwin weer uitnodigen om even weer plaats te ja, nemen. ik heb een eigen levenslied. Oh. Toevallig had het net over Dalfsen. Het valt mm -hmm. helemaal samen. Ik ben nu van plan A Lonely Rider heet het lied. En uh, ik heb het geschreven naar aanleiding van... Uh, ja, er waren twee vrienden in het dorp die hielden van motorrijden. Waar het was mm -hmm. niet Bertens en Tieners, zoals Oerend had. Maar, <laughs> uh, maar dit is... Uh, had kunt. In ieder geval, uh, ja, er waren twee vrienden en de ene vriend verongelukte voor de ogen van anders. Oh. Waar gebeurt het verhaal? Mm -hmm. En daar heb ik een liedje over geschreven. Nou. ja. Oh. Een zwaar onderwerp. Uh, ja. Veel van onze luisteraars zitten in de auto. Uh, op de weg. Mm -hmm. uh, ja, nou goed. Oh. Nope. Het lekker met mij. Er valt ondertussen van allerlei uh, koptelefoons op de grond. Maar ik geloof dat Erwin toch op zijn plek gaat zitten. <laughs> het is allemaal live. Dan krijg uh, je dat. Bijna naast de kruk zitten. Zo. We gaan uh, luisteren naar het verhaal van The Lonely Rider. Gezongen door uh, Erwin vandaag bij ons in de studio. Lonely rider Riding down the highway of your dreams Lonely rider Flowing with the blood from a heart that bleeds Down our beloved highway On this highway we did trust so very much It was there that Mother Earth took you away from me I guess she needed someone special there to touch I guess she needed someone special there to touch Somewhere I hear your voice Is it just The song of the ego Somewhere I hear your voice Is it just the breath of the wind? Lonely rider Riding down the highway full of tears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 Somewhere I hear your voice Is it just the song of the eagle? Somewhere I hear your voice Is it just the breath of the wind? I'll never, ever Forget you, all the things we didn't done, where well we went through. Still I'm riding, but I don't know where to go. On this highway filled with memories of the past. Still I try to find a glimpse of you out there. I'm riding on to find a glimpse of you out there.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 of the wind Good luck, goodbye, long-lost friend Mooi liedje van Erwin Nijhoff uit het Verre Twente. En dat zeggen wij vanuit de Randstad. Want veel media rapporteren vanuit de Randstad. En sommige mensen ergeren zich eraan dat wij dan zeggen... het Verre Twente bijvoorbeeld of het Verre Groningen. Zometeen gaan we daarover bellen. Dat is natuurlijk best wat voor te zeggen. Op het vorige WK stonden we met lege handen. Op het WK voetbal, weet je wel. En dat kunnen we maar op één manier goed maken Door de finale dit keer te winnen. Na drie keer verliezen wil je toch een keertje winnen. Absoluut. We hebben een aardig team. Mm -hmm. We hebben leuke spelers, Zeker. we hebben een goede spits, mm -hmm. een wereldspits. Maar we missen één ding. We missen leiderschap. En met leiderschap bedoelen we ervaring van een man die het land kent, die de cultuur kent. Een man die snapt hoe je moet winnen. Het gekke is dat we die man wel hebben, maar niet gebruiken. En daarom zeggen wij van nog steeds wakker, Clarence Seedorf moet mee naar het WK. Jan-Willem Zelderust is correspondent in Rio de Janeiro... en volgt het Braziliaanse avontuur van Clarence op de voet. Jan-Willem, nacht. Goeie nacht. Nou, ja, Willem, allereerst, we waren geschokt om te horen dat onze held bekogeld is met eieren. Wat is er allemaal aan de hand? <laughs> Ach ja, dat de, de, de, de passie. Die heeft zijn positieve kant en zijn negatieve kant. En uh, in dit geval uh, was het even negatief. Dat ah, ja. ja, heb je soms. Nou, dat was allemaal of... niet zo schokkend, worden zonder een enkele tientallen, 30, 40 of zo... Uh, Mensen die een beetje, een beetje overstuur waren over het feit dat uh, Botafogo dreigde dreigt de plaatsing voor het, eh uh, voor de combat libertatoren mis te lopen op het eind van de rit uh, van de competitie die bijna afgelopen is. En uh, nou ja, daar waren ze niet blij mee. Nee, maar ik moet er ja. toch niet aan denken dat Clarence met, met, met ei op zijn hoofd uh, rondloopt. Maar, maar uh, even, even uh, de, de trainer van Sedorf's oude club, hè, Milan. Uh, die trainer staat onder druk. En, en dit eierincident zet dan Clarence een klein beetje onder druk. Want als het natuurlijk niet goed gaat, hè, dan roeren die Brazilianen uh, zich. Komt ons, uh, in onze ogen de verlosser uh, terug naar Milan, denk je? Of Sedorf terugkomt naar Milan? Ja. Nee, nou ja goed. Het lijkt me niet. Uh, ik denk dat Cedor uh, uh, zijn uh, contract hier gewoon netjes uit gaat dienen. Volgens mij heeft hij dat overal gedaan uh, in zijn carrière. En uh, uh, uh, dat zal hij hier ook gewoon doen tot en met juli. Dus heeft hij nog een contract hier. En uh, dat dat. Dus ik denk dat hij dan, uh, dat hij dan uh, een einde maakt aan zijn loopbaan. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk. Kijk, wij hebben. Echt hier goed over nagedacht en wij hebben hier echt een goed gevoel bij, maar jij ziet hem wekelijk spelen bijna, Jan Willem. Is het inderdaad zo'n goed idee? Nou ja, uh, ja. Ik, ja hij ik, zei ja. Ik, ja. ik, ik denk ik, ik, ik denk van niet. Ik denk Oeh. van niet. Ik denk ook niet dat Vero weg erg op zit te wachten. Uh, ik bedoel natuurlijk uh, als hij nog een als, als laatste. laatste uh, mogelijkheid uh, ooit nog wel krijgt om, een, om om mee te willen gaan naar een WK. Misschien dat hij dan, uh, hij dan nog wel ja zegt, maar dat is allemaal zo'n afgesloten boek voor hem. Dat is waar, en, maar hij uh, heeft wel gezegd dat hij nog steeds littekens heeft, hè? omdat hij er niet uh, zo vaak net niet geselecteerd was en hij heeft nog wat recht te zetten vanwege die penalties. En hij hoeft natuurlijk ook ja, niet te spelen. Jaar, hè? Vier, vier, vier jaar geleden was het terecht geweest. Vier jaar geleden was, was het gewoon een, een, een, een had hij gewoon meegemoet eigenlijk. Uh, maar hij ja, is een leider, en dat, dat, dat merk je toch bij Botafago ook, hij is ook een leider buiten het veld, toch? Hij is heel belangrijk voor dat team, gewoon als persoonlijkheid, dat zou hij toch voor het zelf elftal ook kunnen zijn? Uh, theoretisch wel, in praktijk werkt dat toch meestal niet zo. Uh, theoretisch zou hij die, zou die toe kunnen voegen aan het team, uh, als je het hebt over, uh, over ervaring en kennis. Uh, maar ja, hij maakt helemaal geen onderdeel uit van de groep. Hij heeft in geen enkel opzicht uh, meegespeeld in de kwalificatie. Uh, ook niet uh, totaal geen, uh, geen, geen, geen impact daarin gehad of, uh, of uh, zeggenschap. En als ze nou in één keer, uh, in theorie, erbij gezet zouden worden door Van Gaal, dat zou. Uh... Dat zou van hem niet in één keer een hele waardevolle toevoeging maken. Nee, maar kijk, we hebben het nu over de theoretische mogelijkheid dat persoonlijkheid meespeelt. Maar het gaat natuurlijk om het voetballen. Wij hebben fysiek, die man heeft nog steeds, hij ziet er nog eng afgetraind uit. Ik lees af en toe dingen dat hij er weer drie in heeft geschoten bij Botafogo. Is hij nog steeds zo goed als zijn Milan-tijd? Nee, het is wel iets minder geworden hoor. Het niveau hier in Brazilië ligt ook wel een stukje lager, maar het is, is, is een, een basisniveau, een basisniveau van Cedorf is, is al een stuk hoger dan, dan het niveau van de gemiddelde Brazilianen heeft. Dus Cedorf kan nog zeker heel goed meekomen hier. Maar je merkt wel al wel dat, dat het nou, ten opzichte van zijn eerste, eerste seizoen, dat het nu al een stukje minder gaat bij hem, ook, ook fysiek. Misschien toch lijkt hij wel meer last te hebben van, van het zware, zware omstandigheden hier, slechte velden, veel reizen. En, uh, en het zonnetje en de vrouwen aan het strand. En, uh, maar ja, het, ik, ik begrijp het. Het is een stuk zwaarder. Volgende week gaan we iemand bellen die het wel met ons eens <laughs> is trouwens. Uh, Marjan Willem, uh, ik ben blij dat je uh, als uh, kenner hem in de gaten houdt. En, uh, we houden het... ah, ik, ik, ik, ik gun het ook van harte. Als, die, uh, als, als we gaan hem op de kant. Nou, in dat geval vraag ik... vraag ik me af waar je op wacht. Facebook.com slash cdorf naar het <laughs> WK. 55 mensen liken onze petitie. En uh, wij wees. gaan niet rusten voordat er minstens... Nou, 17 miljoen bond, bondscoaches. Ik wil dat de helft er in ieder geval met ons <laughs> eens is. Dus uh, dankjewel, Jan Willem. En uh, meteen even naar facebook.com. Succes, succes met je actie. Ja. <laughs> oh, dit was zuur, hè? Nou ja, goed. Oef. Dankjewel. Uh, ja, een, een totaal ander onderwerp. Want voor veel jongeren is, is het moeilijk kiezen. Wat ga je doen na de middelbare school? Voor de een is dat heel makkelijk en voor de andere is het een, een hele lastige keuze. Nou, de 17-jarige Sophie uit Arnhem die wist het ook nog niet. Ze nam een tussenjaar en moest gaan bedenken wat ze in dat jaar zou gaan doen. Ja, nou, ik wist eigenlijk niet wat ik wilde dus met mijn studie. Dus toen dacht ik van, uh, ik vind piano spelen heel erg leuk. Dat doe ik al sinds dat ik heel klein ben. En uh, toen dacht ik, nou, misschien kan ik daar wel iets mee doen. En nu geef je les aan hoeveel, hoeveel kinderen? Uh, nu zijn het er denk ik een stuk of twaalf of zo. Als je het vergelijkt met, laat maar zeggen, normale jongeren... die in de Albert Heijn werkt, verdien je dan veel meer? Ja, eigenlijk wel. En wat, wat koop je ervan? Ja, ik ben wel aan het sparen voordat ik later mijn studie kan uh, betalen en zo. Want ik gebruik dit geld natuurlijk ook wel om, uh, voor mijn studie. Hoe ben jij begonnen met dat piano spelen? Uh, nou, vroeger, als, als, toen ik nog een klein meisje was, toen uh, uh, hoorde ik allemaal liedjes op de radio en dan wilde ik die heel graag zelf uh, leren spelen, maar ik kon geen noten lezen. Dus uh, nog steeds niet trouwens. Dus toen ben ik gewoon de hele tijd die liedjes gaan luisteren en proberen om na te spelen. En uh, na heel veel oefenen lukte dat. Wat zou je mij kunnen leren? De eerste stapjes of zo? Uh, nou ja, kunnen, we kunnen het proberen natuurlijk. Misschien ben je wel een uh, talent. Dat sowieso. We zitten bij je piano. En je hebt allemaal van die stickertjes erop geplakt. Waar is dat voor? Nou, dat zijn de, de namen van de noten, zeg maar. Dus dan kan je zien uh, welke noot op welke toets zit. Wat is nou je favoriete noot? Ja, wat is dat dan nou voor een domme vraag? Uh, domme vragen bestaan niet, heb ik altijd geleerd. Ja, toch wel. Oké. Okay. Um, vader Jacob kan ik nog niet eens. Wat zijn nou de eerste stapjes? Ja, vader Jacob dan maar. Waar begin je? Want is het gewoon F, G, A, F? Nee, het is C, D, E. C, D, E, C. Ja, precies. Ja, heel goed. En dan ga je hier verder. E, F, G. Dat doe je ook twee keer. Oké, okay, dus zo. en nu komt het moeilijke stuk. G, A, G, E, C. G, A, G, F, E, C. G, A, G, F, E, C. Ja, en dat doe je dan ook twee keer. En dan heb je bim, bam, bom. Dat is C, G, C. Ja, dus leiden twee hierover. Oké, okay, dus? C, E, E, E. Ja, bijna goed. Wel goed geprobeerd. Je, je lacht je leerlingen ook uit? Nee, alleen jij. Ja, ik merk het uh, gaat nog niet heel lekker. Nee, klopt. Maar het is een uh, goed begin. <tied> Oké. <Okay. tied> De meeste kinderen hebben dit nu al wel op zich door. Sorry. Dat, dat was Oké, okay, nog een keer. Eigenlijk deed ik, deed ik het langzamer dan de meeste kinderen. Ja, en de meeste kinderen zijn ook uh, tien. En jij bent wel iets ouder. Ik vond ook wel, mijn lerares lachte me redelijk uit. Ja, maar ik bedoelde het niet zo. Ik denk dat ik niet echt een hele goede pianospeler ben. Ik, nee, ik denk het ook niet, helaas. Maar Rens kan weer hele andere dingen goed. <laughs> <laughs> Sofietje, uit een uh, randje uit een liedje. Het is uh, vier over half vier, u luistert naar Radio 1. En uh, er zit iemand bij ons voor... Uh, het nieuwsminuutje. En hij heet Leo Mastic. Goedenacht. In het Zuid-Limburgse Nut voelt een zeer grote brand. Het gaat om een uitslaande brand in een verfgroothandel aan de Thermiekstraat. Die brand brak rond half twaalf uit. De brandweer bestrijdt het vuur met meerdere korpsen uit de regio... en er worden metingen verricht naar gevaarlijke stoffen die eventueel zijn vrijgekomen. Maar dat is moeilijk omdat de brand omhoog trekt. In de buurt van de verfgroothandel staan nog meer bedrijfspanden. Vermoedelijk kan voorkomen worden dat de brand overslaat naar deze gebouwen. Toegangswegen in de buurt zijn wel afgesloten... en ook verkeer op de snelweg A77, uh, A76 ondervindt hinder van de brand en wordt omgeleid. Bijna een kwart miljoen mensen mag vandaag weer naar de stembus... Gemeentes in Friesland en Zuid-Holland hebben hun stemlokalen vandaag geopend voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om gemeentes die, zijn sa uh, die samengaan, waardoor een nieuwe gezamenlijke raad gekozen moet worden. In Zuid-Holland vallen Rijnswouden en Boskoop straks onder de gemeente Alfa aan de Rijn. En in Friesland wordt de gemeente Borste-Him opgeheven en onder een gemeente andere gemeenten verdeeld. Stemmen kan vanaf half acht en de meeste stembureaus sluiten hun deuren weer om negen uur vanavond. En Hawaii is voor veel Amerikanen een populaire trouwlocatie. En vanaf nu kunnen ook homo's er trouwen. De Senaat van Hawaii heeft daar vandaag mee ingestemd. Het is daarmee de 16e Amerikaanse staat waarin mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. Er zijn in de VS nog 34 staten waar homo's en lesbiennes niet met elkaar in het huwelijksbootje kunnen stappen. En dan nog het weer. Vannacht is er op verschillende plaatsen kans op mist, maar die trekt in de loop van de ochtend weg. Vanmiddag is er zo nu en dan zonnig en de wind is zwak tot matig bij ongeveer 10 graden. En tot zover het minuutje. Dankjewel, Leon Mastik. Dit is tot 4 uur nog steeds wakker van Omroep BNL op Radio 1. Ja, boze reacties op Twitter tijdens de uitzending van het Sinterklaasjournaal. Daarin wordt de suggestie gewekt dat Groningen wel heel erg ver weg ligt. Menig twitteraar was het hier niet mee eens. Het is iets waar ook Roel Breed zich druk om kan maken. Laten we even luisteren trouwens naar het Sinterklaasjournaal. Wat is daar nou precies... Uh, nee, maar wacht. Nee, wacht. wacht. Roerbreed, goedenacht. Goeienacht. Goedenacht. Jij hebt je eigenlijk vooral boos gemaakt naar aanleiding van het Sinterklaasjournaal van vandaag eigenlijk, hè? Uh, ja, nou ja, het is eigenlijk een beetje een gevoel dat uh, bij mij al wat langer speelt. Uh, het Sinterklaasjournaal is daar een perfect voorbeeld van eigenlijk. Uh, nou, nou ja, oké, okay, okay. dan gaan we het, laten we even, het even goed oh, ja, introduceren. Oh, gaan we nog even naar het Sinterklaasjournaal luisteren. Ja. Het Sinterklaasjournaal met Duwertje Blok. Sinterklaas is met zijn stoomboot op weg naar Groningen. Vandaar dat wij onze verslaggever Dolores Lewin daar naartoe hebben gestuurd. om te kijken of Groningen al klaar is voor de komst van Sinterklaas. Je zit in de trein, hè, nog steeds? Ja, ik zit in de trein. Groningen is verder weg dan ik zelf had bedacht. Ik hoop dat ik het nog red vandaag. Dolores was onderweg naar Groningen. en we vragen ons af of ze er ondertussen misschien al is. Even kijken. Helaas, Diewertje, ik zit nog steeds in de trein. Groningen is wel heel ver weg, hoor. Het is me echt een raadsel waarom Sinterklaas nou juist een stoomboot daaraan wil leggen. En uh, jij vindt dus dat het noorden wordt uh, onderbelicht in de Randstad Media? Of niet, Roel? Uh, ja, dat kan je wel zeggen. In, nou ja, ik, ik, ik kan het enigszins wel begrijpen. Uh, in de zin van, uh, nou ja, Groningen ligt heel ver weg voor de meeste nieuwsredacties... Uh, ...slash programmamakers... Uh, ...omdat nou ja, de media is voornamelijk huisvest in Amsterdam en Den Haag bijvoorbeeld. Uh, maar dat betekent niet dat je uh, daardoor altijd hoeft te zeggen dat Groningen ver weg ligt... ...of dat Groningers altijd nuchter zijn, dat je heel vaak hoort... ...of in ieder geval Noordelingen en met met steden toch bijvoorbeeld heb je ook weer zoiets... ...en je van ja... Doe even normaal en uh, mensen Ze ja, nu... zijn, zijn gewoon normale mensen. Nu zeg, je het helemaal, nu zeg je het helemaal nuchter en kalm, alsof je Davy Prupper bent. Maar in, in je column zeg je. Nu ik me vaker in Utrecht bevind dan in het noorden, moet ik me vaker verdedigen waar mijn noordelijke roots liggen. En dat doe ik dan, doe ik dan aan jullie. stelletje dat Randstad tuigt, nou. dan maak je je wel heel erg boos, of niet? Laat ik zeggen, het is, is een gevoel wat inderdaad gedeeld wordt. Wat Sinterklaas -journaal uh, gisteren en uh, vandaag, of um, eergisteren deed. Uh, dat is gewoon een perfect voorbeeld ervan. En ik denk van ja, uh, dat, dat kan je ook anders benaderen. Dat, dat hoeft niet per se op deze manier. Je, kan ook gewoon, je hoeft niet per se te zeggen dat Groningen ver weg ligt. Ja, ik snap een punt daarvan niet echt, om heel eerlijk te zijn. Dat punt en, wil je maken. Ja. Heb je veel Die medestanders? Uh, ja, ik heb, ik heb eigenlijk best wel veel medestanders. Uh, dat merkte je ook vandaag uh, of gisteren op Twitter. En uh, in, in, in Groningen hoor je ook gewoon heel veel over ja, mensen van. Ja, we zijn eigenlijk helemaal niet zo. Ja, Groningen staat er wel bekend om. Maar uh, uh, we zijn eigenlijk helemaal niet zo als we worden geschetst in de media. Dus dat, ja, dat is inderdaad wel het geval. Niet zo, niet zo ver bedoel je? Als in, uh, uh, ja, nou ja, dat, dat, dat is gewoon een feit dat Groningen 200 kilometer uh, verder weg ligt. Maar dat betekent niet dat de mensen zodanig anders zijn dat je ze uh, op, op zo'n manier aan moet spreken. Nou ja, en ver is het natuurlijk ook maar relatief. Ten eerste 200 kilometer, maar andersom is het ook zo. Ik bedoel, in Engeland zeggen ze Europa is een eiland, wij niet. Ja, precies. Dus die, uh, die hele Calimero-positie <lacht> kun je ook nog even omdraaien in principe. Hey, maar wel. Ben, je wel, ben je wel blij dat de Sint naar Groningen komt? Even... Ik ben hartstikke blij dat de Sint naar Groningen komt. En het is ook een hele goede city marketing, natuurlijk, wat, wat, wat hier gebeurt. Maar uh, ja, het is jammer dat het zo benadrukt wordt, inderdaad. Dat Groningen heel ver ligt. En, uh, um, um, en, en, en dat, dat, ja, dat de mensen ja, anders zijn. Tenminste, dat krijg ik al. Dat gevoel bekruipt mij al de eerste twee minuten dat ik naar zo'n nou kijk. Verder vind ik het hartstikke leuk hoor, daar niet van. Maar. Ja, het, het is gewoon jammer dat het, uh, dat, dat het weer zo'n voorbeeld is hoe, hoe ja, westelijk. Ja, het is wel kortzichtig. Het, zo het, is benadert. het is wel kortzichtig, want ik, ik hoor dat ook vaak. Moet je, ik kom je helemaal uit de uh, hete, waar ik tegenwoordig woon? Helemaal. Ja, jongens, het is maar nou, heel veel, is maar een uurtje. Het is naar Amsterdam als de weg mee zit. Afhankelijk waar je bent, is maar een uur en een kwartier, anderhalf uur. Ja, en wat je zegt, is, eigenlijk is Nederland... alles is dichtbij. Het is net hoe je, je instelt. Als je een Amerikaan in lag, zeg een breuk, zeg maar... Van als, als, die, als die twee uur moet rijden. <laughs> ja. ja, je kan alles in een dag bereiken. Je hebt geen vliegtuig nodig, dus uh, ja... <laughs> nou, je van gauw wel, hè? Ja, want het Nederlands zelf toch gaat vrijdag vliegen naar Maastricht... vanwege de files. Ja, ja. Hey, maar, maar doe nog even, nog even één ding, want we, we moeten natuurlijk nu ook eventjes... een boodschap meegeven aan, aan de vele luisteraars die we hebben... De mensen die, die, die gaan kijken naar, de, naar de, die intocht uh, en ze zien Groningen. Wat, wat moeten ze voor charmante plekken, waar moeten ze vooral op gaan letten? Uh, ja, wat voor, wat voor charmante plekken? Bedoel je wel van de stad? Of nou, uh, ik, zou, ik zou bijna zeggen, breek even een lans voor de stad Groningen. Voor de mensen die denken, oh, Groningen, ja, uh, uh, uh. waar <laughs> moeten ze naar gaan kijken? Nou, als je in Groningen bent, uh, is het gewoon... Ontzettend veel, uh, zijn gewoon ontzettend veel leuke mensen. Tenminste, dat, ik, ik vind, ik, ik studeer nu ook in Utrecht, zoals, uh, zoals jij zei. En ik zijn er zeggen ontzettend veel vrolijke mensen mm -hmm. uh, waar je heel goed mee kan praten, een dagje kan stappen, uh, gezellig mee, uh, een borrel kan drinken. Uh, en daarnaast zijn er ook gewoon een heleboel leuke plekjes, zoals nou ja, de grote markt. Ik, ik noem allemaal van die van die. Mm -hmm van die standaardplekken gewoon, gewoon naartoe. Gewoon kijken, gewoon zelf ervaren hoe het is in Groningen... in plaats van nou ja, dat plat oordeel trekken van... het is wel heel veel weg en Groningen zijn heel, heel erg nuchter. Hm. Maar ja, alles wat ik eigenlijk in die kolom opkomen, is het voor blog En een bruisende uh, stad ook. De Groningen stad is ook een bruisende stad. Het is echt, uh, ja... Ja, ik, ik heb het van, van, van nabij ook. Toevallig speel ik er aanstaande vrijdag in Martini Plaza... met mijn theatertour met de band. Dus als je niks te doen hebt... Kijk, nou, ik bedoel maar. Dus dus, dus, nee, maar, maar nee, maar het is, is echt eerlijk waar. Ik bedoel, alles zit er, wat in Amsterdam ook is, ja. toch... Ja. Nou, uh, Het lijkt me duidelijk, ik heb ook regelmatig gezegd uh, tegen, tegen vrienden van me... als Groningen, uh, ja, als dat niet zo net uit de richting lag... dan zou ik er echt nergens liever gaan wonen. Roelbreed, uh, Groninger uh, ja, van, van afkomst, zou ik zeggen. Uh, hartelijk dank dat je ons eventjes het woord wilde staan. En uh, hopelijk hebben de luisteraars hier toch nog even wat sympathie voor Groningen. Ontdekt. Ja, Bas, Bas Redeker, nou. man uit Denemsvaart, gaat ook opeens met een beetje dialect praten. Oef. Een beetje accent. Ja, nou, we mogen er toch trots op zijn. De ja. Nederlandse taal is ontstaan uit al die dialecten, dames en heren. Ja, dat is Daarom. echt waar. Ja. Dat is En de mooiste vrouwen van Nederland komen uit Groningen. Er is ook wel eens een onderzoek naar gedaan, toch? Kijk. Ja, heel veel vrouwen, heel veel studenten en zo. Ja. Leo Mastik, de mooiste man van Nederland. <laughs> ja, het is toch, het hetzelfde. Ja, nee, absoluut uh, uit Rotterdam. Dat is uh, ook wel eens. Uh, ook een dom, accent ook eens is gezegd. Ook wel eens het een verdomme hoek. maar uh, dat is uh, natuurlijk wel de randstad. We kunnen een rubriekje beginnen zo hier. Hè? Uh, ja, nou we hebben net... alle windstreken. Ja, absoluut. Uh, het is uh, 17 minuten voor drie. Hoogtijd voor de mediaoverzicht. Dat houdt ze veel in als dat jij hele hoge hoogtepunten van de afgelopen televisieavond voor ons bereid hebt gezet. Ja, goede nacht. Ja, de weten tussen de Nederlandse DJ Afrojack en rapper M&M die gaat nog wel eventjes door. Hè? Want de Nederlandse DJ die draaide vannacht in Rotterdam. En die gaf daar met dit fragmentje een antwoord op M&M Want die rapper vroeg dus op die IMA's weer... hoe toen er over Afrojack werd gesproken. Nou, dan nemen ze Afrojack. En duidelijk maakt Afrojack eventjes wie die nou is. En dan het grote geld naar nou Jan Model Jan Modaal, sorry Jan Modaal, dat, uh, ik bedreig dat gelijk weer op mezelf op de een of andere manier. <lacht> ik, ik, ik werd met de opdracht gestuurd om een woordschap te bedenken en ik begin met mezelf over hey, Jan Modaal. Man. Ja. Hey, Jan <lacht> Modaal, door. we gaan door. Die was te zien in Man bij het Hond als tegenhanger van de grote Quote 500 die vandaag is gepresenteerd. Ging men in het programma op zoek naar deze Jan Modaal. Maar wie is dat ook alweer? En wie is Jan Modaal dan? Ja, nou dat zal ik je even uitleggen. Jan modaal, daar, daar kom je zo voor in aanmerking. Je moet aan nogal wat eisen voldoen. Zo mag je bijvoorbeeld niet te veel verdienen, hoe logisch. En wanneer de slechte economische tijden daar een handje bij helpen, dan juicht de verslaggever van Man Bij het Hond dit toe. Ah, gemiddeld tussen 2000 en 3000 euro per maand. Nou, dan zitten jullie toch wel een beetje boven het modaal. Maar ik ben over een maand mijn baan kwijt, dus dan uit uh, het op. Oh, ja, dat is goed. Dat nou, fijn. Ja, een hele grote auto is niet per definitie iets voor de gewone man, maar gelukkig hanteert man bij het hond een wat minder regulier model om de jamodaalheid te meten. En heeft u een auto? Ja. Wat voor een? Twee. Die hele grote uh, voor de deur staat. Dat is een uh, zwarte auto. Ja, dat is een zwarte auto. Ja, dat is uh, hele goed scoren, <laughs> want gemiddeld staat zwart op de tweede plek. Ja, wel een zwarte auto, dus maar echt een gigantische bak had deze jongen voor de deur. Ik verwachtte veel van dit onderzoek, maar deze vraag die zag ik echt niet aankomen. Hoe vaak uh, heeft u nog gemeenschap met uw man per week? Ga je dat aan me vragen, echt waar? Ja, zijn dat een gaan stuk we niet zeggen, modaal, Maar we hebben toch allemaal gemeenschap. Ja, tuurlijk, maar dat blijft voor mij privé. Ja, nou goed. In Poonio zag ik vandaag een oud Pvv'er die tegenwoordig opereert in de gemeenteraad van Den Haag onder de naam. Hij kan het zelf veel beter aankondigen. Hij is bezig met een eigen CD-single. Hij is bezig met de Haagse politiek te veroveren. En hij heeft nu ook een eigen studio, de Groep de Mos Studio. <lacht> ik ga Kijk, nog kijken dus. ook. Ja, ik ik ga nog kijken ook. Ik ja. Ja, ben ook hartstikke benieuwd wat hij gaat laten zien. Maar ik heb een, uh, een voorproefje voor je. Want uh, het gaat over Richard de Mos. En hij begint zijn eigen online tv-show per 1 december. En het loopt als storm als we mogen geloven. We gaan behandelen de binnengekomen fanmail. En wat waren er nog Ja, dat zijn er veel Daarna een verzoek van... Even kijken hoor. Sean de Mol. Of jij die wilde bellen. Wie? Sean de Mol. Ja, Sean de Mol zou. Oh, hier. die. Ja. Bl Blijft die bellen, joh? Ja, ja. Gewoon afwijzen. Ik wel helemaal gek van die fanmail. <laughs> Ja, nou ja, hij blijft bellen. Ik ga kijken. En hij is al druk aan het oefenen. En hij mag zichzelf natuurlijk al een ervaren spreker noemen. En ik heb eventjes wat tips van hem op rij gezet voor jullie. Tip 1. Kringloopkleding. Dat is zo 2010. Probeer daar wat aandacht aan te besteden. Hij heeft het ja, natuurlijk ja. over man hè? Maar goed, ga verder. Ja. Nou, hij doelde eigenlijk op Dominique Wezi. Oh. Oké, okay. daar ging het over. Het was in het podium. Tip 2 <laughs> heb ik ook voor jullie. Je haar. Dat ziet er natuurlijk uit als een weggewaard tramhuisje. Gel doet daarin wonderen. Ik voel me niet aangesproken. Nee, nee, nee. Nee, nee ik zet het gewoon even bereidje. En tip drie dan tenslotte. Je seksappeal. De vrouwtjes willen tenslotte ook wat. Als je die drie tips oppakt, dan komt het allemaal goed. Ga je toch weer op jezelf vertrekken? Ja, echt hè? Hé, hey, dankjewel jongens. Ga verder. Um, ja, ik ben helemaal van mijn apropos. Eventjes uh, ander opvallend nieuws. Vandaag een man aangehouden in Singapore met de naam Batman Bin Suparman. Afkomstig uit Java. Zeggen jullie wat? Batman, Superman. Heel goed. Hey. En uh, goed nieuws voor de Amsterdammers onder ons. De lokale wildpoeper. Moet ik jullie aankijken of niet? Nee, hè? geloof het niet. We zitten hier. Hè? Nee, nou, dat kan ook niet, want hij is aangehouden. <laughs> en de verslaggever van NRT van Noord-Holland ging op pad. En hij doet hetgeen waarvan ik had gehoopt dat hij het niet zou doen. Of toch stiekem de wel. De poeper die door een wijkagent op heterdaad betrapt werd... heeft twee flinke boetes gekregen. Afwachten of hij voortaan een toilet zoekt of... Scheid heeft aan de bekeuringen. Ja, nou daar kwam de woordschap dan vandaan. Leon, ik bedankt voor het mediaoverzicht. Uh, het is twaalf uh, voor vier. We gaan door met uh, nog steeds wakker. Zometeen het nieuws dat in de dagrand zit. Het nieuws dat ja, niet het grote nieuws haalde, maar dat wel volgens ons heel belangrijk is. Ja, maar eerst gaan we nog even, nog even kort met Erwin uh, Neuvel Erwin verder praten. Want we hebben er al een paar keer naar gerefereerd, uh, aan gerefereerd aan je theatertoer. Je hebt zelf ook een paar keer hem uh, even geplucht. Maar uh, ja, uh, in de footprints of Bruce Springsteen. Nou, vertel. Ja, um, ik heb twee jaar geleden auditie gedaan bij The Voice of Holland. En de, ik auditeerde met The River van Bruce Springsteen. Mm -hmm. En, ja, en dat, dat, dat bracht zoveel ja, op gang eigenlijk. Dat ik op een gegeven moment eigenlijk kwam. Goh, die man die veel meer invloed op mijn muziek had. Dan ik aanvankelijk uh, had ge... Ja. Wat, wat ik ja, Normaal was het altijd van... Ja, je belangrijkste invloed noemde ik altijd Elvis, Beatles en The Stones. Maar ik kwam er eigenlijk tijdens die auditie achter... Dat, dat, dat Bruce heel veel invloed op mij als artiest... en met liedjes schrijven gehad heeft. Dus dat was een reden waarom uh, Springsteen centraal staat. Het is, het is overigens niet alleen een uh, programma met alleen Springsteen materiaal... maar ook met eigen nummers uit uh, mijn Prodigal Sons tijd, maar ook uh, liedjes die ik niet had kunnen schrijven als ik Springsteen zijn muziek niet gekend had en de gedeelde helden zoals bijvoorbeeld Elvis en Chuck Berry ja. en, maar tevens een fi fikse hommage aan Bruce Springsteen samen en met mijn band James Mercer misschien wel de zanger van The Shins. Of zie ik dat helemaal verkeerd? Je gaat een liedje spelen dat Simples song uit. Dus ik dacht misschien is dat een cover van The Shins. Uh, oh, dat weet ik niet. Nee, want ik, ik heb hem van Lyle Lovett. Dat is, ja. Die was, was nog getrouwd met Julia dat altijd, Roberts. Dat, in dat, de dat is veel ouder denk ik. Maar ik ben wel benieuwd hoe het klinkt. Dus ik ga je ja. uitnodigen om toch weer aan de okay. andere kant van gaan de studio te gaan zitten. Yo. Dat is uh, visueel te volgen via radio1.nl. Zelfs de hele nacht door uh, zit hier een uh, webcam. Of staat hier een webcam te draaien. En uh, daar kun je even op volgen. Hij speelt nu dus Simple Song live hier in de studio bij nog steeds wakker. It's a simple song for a simple feeling. You see the moon and watch it rise. Across the continent, the night bird sings. Somewhere, someone hears its cry. So disillusioned, you keep your head down. To you is true, and when you find the one you might become, remember, part of me is you. Erin Nijhoff, dat is uh, Erwin. En dan Nijhoff met een Griekse ei. Doublef.nl. Dank u. Uh, ja, dan gaan we door met het nieuws wat, wat uh, aan de aandacht is ontsnapt van de rest. Um, ja, er is dus van alles gebeurd. Groot, vervelend nieuws. Maar er is ook, vandaag ook zachtmoedig nieuws geweest. Zo staat er in Zeeland namelijk een nieuwe traditie te beginnen. Maar we beginnen met de Brabantse Schutterschilden. Want die staan sinds vanavond officieel op de lijst van UNESCO's immaterieel erfgoed. Voorzitter van de Commissie Federatie Schutterschilden, Tony Vaasen. Goedenacht. Goedenacht. Waarom denkt u dat ze voor het Schutterschilden hebben gekozen? Uh, het dat, dat is een, een, een, een, een, een organisatie die al eeuwenlang bestaat. Ik denk dat, dat, dat wij de oudste verenigingen van Nederland zijn. Dan zou ik haast zeggen, waarom nu pas? Uh, Omdat sinds een paar jaar de, de, de, het verdrag met de... de uh, UNESCO pas geratificeerd is, dus sinds die tijd kunnen wij bij de volkscultuur van immaterieel erfgoed kunnen wij onze aanvraag indienen om op die nationale lijst te komen. Dat is duidelijk. Oké, okay. en wat houdt de traditie precies in? De tradities. Wij hebben van, van oudsher hebben wij uh, als gildenbroeders en, en gilders hebben wij in ons, uh, ons uh, thema en wij staan ouder en meer. Dus bescherming van uh, alpaar en uh, gezin... En uh, die tradities die willen wij dus dus handhaven, dus dat we voor, voor het gezin en voor de uh, en en en, en Alpa, zoals we dan gezegd maar dus voor de gezin en dorp uh, wilden beschermen en beschutten. Die taken hebben zijn dan wel overgenomen door uh, door de door het leger en de politie en politie en dergelijke. En wij zijn dus verder gegaan met uh, in in ontspanning. En we, we hebben dan ook nog het het koningsschieten, wat we om de zoveel jaar doen, om, om het schieten uh, wat we van oudsher hebben gedaan, om daar toch in het praktijk te brengen. En uh, dan gaan we met, heel, met, het, met het hele gilde gaan we dan schieten in de, uh, op de schutterboom. En waar bovenop dan een vogel geplaatst wordt en iedere gildevoerder gaat erop schieten en wie dan daarbij het laatste stukje naar beneden schiet, het laatste stukje hout van de vogel, die wordt de nieuwe koning van het gilde. Het draait kortom nog wel een klein beetje op schieten en zo midden in de nacht beschermt u dan huis en haard en heeft u nog wel een, uh, een pistool onder uw bed liggen? Uh, nou, <laughs> zo erg is het niet. Nee, we hebben die, die geweren, daar is, uh, moeten wij niet voor, heel veel bij voorstellen. Daar is een, uh, een één schots, uh, één schots geweer, dus er zit maar één kogeltje in. En het zijn niet alleen geweren, maar er wordt ook met de kruisboog geschoten... en met de handboog en, en met uh, de Sint-Jansboog en de voetboog. Juist. Dus er zijn verschillende wapens in de gildes aanwezig. Uh, wil die zeggen dat al die wapens in één gilde... Zitten, maar uh, uh, dus, dus elk gilde heeft zijn eigen wapen. Juist, en we vertrouwen op de politie ja. en het leger voor de bescherming van huis en haat. Dank u wel, Tony Vatsen. Ja. Hey, graag gedaan. Dag. Nou, de schutters die hebben de wind mooi mee met, uh, met die plek op de UNESCO lijst. Maar Robert Stoekenbroek is hier het tegenovergestelde van. Hij is een van de bedenkers van het Nederlands kampioenschap tegenwind fietsen. Robert, goede nacht. Ja, het NK tegenwind fietsen, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat betekent op een, uh, op een stalen ros zonder versnellingen en met een terugtrapper in de rem jezelf uh, over 8,5 kilometer oost schelderkering heen ploeteren. Ja, dit zal voor iedere Nederlander een heel erg herkenbaar, uh, herkenbaar dingetje zijn. Maar waarom? Waarom willen jullie een NK tegenwindfietsen doen? Ja, we dachten na de, de Unox nieuwjaarsduik en de, en de Elfstedentocht... dat we wel weer toe zijn aan een nieuw uh, oer-Hollands uh, sportfenomeen. En wij werken bij een, uh, bij een reclamebureau en daar ontstond ooit eens een keer het idee. En na lang zoeken uh, besloten we dit jaar om het gewoon te doen. En vonden we daar twee hele sympathieke uh, zeg maar sponsoren bij die ons een handje helpen. Ja, en, en dat moet dan plaatsvinden op de Oosterscheldekering. zei je al. Uh, ja. leent, leent Zeeland hier helemaal bij uitstek voor? Ja, voor ons gevoel wel. Uh, wielrenners die hebben het altijd liefkozend over de, de Dutch Mountain, als ze het over uh, als ze over de wind uh, praten. En uh, de zeven zijn er altijd heel uh, zeg maar vier uh, op dat ze, dat ze altijd maar uh, tegen de wind infietsen. Dus we dachten ja, dan is de Oosterscheldekering eigenlijk de enige echte Dutch Mountain die we hebben. Ja, maar uh, tegen de wind in fietsen, dat kan natuurlijk niet bij, uh, bij iedere weersomstandigheid. Een ijs en wederdienende, ja, dat betekent dus automatisch dat het in de winter natuurlijk niet gaat plaatsvinden. Wanneer willen jullie het wel gaan doen? Nou, we hopen, we zijn vanaf 17 november uh, zijn het uh, All Systems Go. Dan hebben wij alles wat wij nodig hebben om het te organiseren uh, klaarstaan. En dan wachten we eigenlijk op een uh, op een dag uh, dat het minimaal windkracht 6 is met uitschieters naar nou misschien wel windkracht 8. En dan uh, hoor je de legendarische woorden we kriegen sterren. En dan gaat hij door. Ja, maar dit, dit, dit betekent toch wel dat mensen zich echt bijna in onmenselijke omstandigheden zullen moeten gaan weren. Stel nou dat ze, dat ze halverwege de tocht helemaal instorten, wat dan? Ja, ja. Nou ik geloof dat, dat Nederlanders, zeg maar, ik, heb er nog, ik ben er nog een eentje tegengekomen die geen uh, tegenwind verleden heeft op de fiets. Dus volgens mij zijn we heel wat gewend. En uh, ja, het is in die zin maar 8,5 kilometer. Dus we verwachten dat er uh, zeg maar, dat de, de Hollandse oermannen en vrouwen opstaan en uh, zich moeiteloos tegen deze storm in knokken. Ja, nou, 8,5 kilometer, niet niks. Maar hoe weet je dan nou nee. zo zeker dat de dat de wind tegen is en niet van de zijkant komt? Nou, dat, uh, ja, dat is met het weer, dat blijft een uh, redelijk onvoorspelbaar factor. We, we streven gewoon naar de meest uh, ideale uh, zeg maar, situatie. We hebben een gespecialiseerde weerpartij en die heeft ook bijvoorbeeld naar het weer over de afgelopen 15 jaar gekeken. En daar zie je dat uh, de wind uh, nou, in heel veel van de gevallen uit het uh, noordoosten komt en uit het zuidwesten. Dus, dus, dus als die goed waait, dan is de kans groot dat die ook uit de goede hoek komt. Nou, hartstikke goed. We gaan het in de gaten houden. Mogen u nog even bellen als het zover is? Ja, je mag wel altijd bellen. al is het midden in de nacht. <laughs> hartstikke goed. Robrecht, hartelijk dank. En succes met het NK Tegenwind fietsen. Ja, ja dankjewel hè. Oh, ik, het is dat ik nog wakker ben, want anders had ik hier meteen alweer zin in gehad. Uh, zo meteen voor de mensen die nu al wakker zijn, wat gaan we doen? Ze beginnen met een gesprek uh, over de War on Terror. Oh, dat is al even geleden, hè? Mm -hmm. Een precies aantal. Tot volgende week. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.